Prins Philip, de hoogbejaarde echtgenoot... van de Britse koningin Elizabeth, levert zijn rijbewijs in. En dat doet de 97-jarige nadat hij vorige maand... een auto-ongeluk had veroorzaakt... waarbij zijn Land Rover op zijn kant terechtkwam. Philip stapte ongedeerd uit. Maar in de auto waarmee hij in botsing kwam... raakten mensen licht gewond. Philip kroop na het ongeluk alweer snel zonder gordel om achter het stuur. En dat schoot veel blitten in het verkeerde keelgat. Ajax heeft in de race om het kampioenschap Averij opgelopen... In Almelo was Herakles met 1-0 te sterk voor de Amsterdammers. Osman scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. Nadat Koewas in de zesde minuut al een penalty had gemist voor Herakles. Hij schoot op de paal. Als koploper PSV morgen van FC Utrecht wint... dan bedraagt de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Heerenveen en Volle speelden vanavond in Friesland gelijk. Het werd 1-1.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 De voor zaterdagavond op ZZFL. Aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zomer, die de zaterdag gaan van 9 tot middernacht. Het beste van dance, RB en een beetje pop. Tussendoor in het eerste uurtje, natuurlijk het laatste shownieuws, de party update. En de team boven beste plaats voor het dansen. Zoals in het tweede uurtje, DJ Mouso met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelli. En voor nu, zojuist op de radio, hoorde je Artie als opening met Save Me Tonight. Russische DJ die het al aardig goed doet, dus uh, binnenkort gaan we heel veel van die man horen, commercieel gezien dan. Onderweg zometeen Chris Brown, oh Chris Koss Amsterdam komt eraan. Maar hier zie je de him, Nederlandse DJ duo, en toen laat we unstoppable. Door horen het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 But it got to bear We don't need to go there You don't wanna go Muziek van Chris Cross Amsterdam. Chris Cross Amsterdam moeten we gewoon zeggen. Wat zijn gewoon een paar Nederlanders. Drie stuks en ze deden het samen met Maan en de Tabita. Met hij is van mij. En ook nog eens uh, Busy kwam voorbij. En dan van muziek van Chris Brown met Undecided. Dat is een laatst verschenen hit. Doet het in Amerika heel goed. In Nederland moet hij nog een beetje doorbreken. Waarschijnlijk heb je de afgelopen week op de radio gehoord, maar. Ja, het is nog niet echt uh, de stijl van muziek waar Nederland op zit te wachten tenzij natuurlijk een favoriete fanband van uh, Chris Brown. Ik heb er een beetje shownieuws voor je. Nou ja, shownieuws. Ik heb ander nieuws. Uh, Internetprovider Zigo die hoeft de uh, Dutch Filmworks geen inzaken te geven in de persoonlijke gegevens van mensen die illegaal een film gedownload hebben. Dat is stiekem goed nieuws, hè. Dat heeft de rechtbank binnen nederland uh, afgelopen vrijdag, dat was gisteren bekendgemaakt, Dutch Filmworks wilde de gegevens hebben om mensen die illegaal een film zouden hebben gedownload te benaderen voor een ...zogenaamde downloadboete. Dat Filmberg uh, vroeg bij Zigo de naamadressen en woonplaatsen... ...of van uh, 377 personen die volgens het bedrijf illegaal de film... ...The Hitman's Bodyguard hadden gedownload. En uh, ze wilden adressen gebruiken om illegale downloaders persoonlijk te benaderen. In een brief zouden worden gedreigd met een mogelijke rechtszaak... ...tenzij de downloaders akkoord gingen met betaal van een schikkingsbedrag. En uh, in 2017 werd dat doen bekend gemaakt... 150 euro boete, dan komt het niet voor de rechter. En vandaar dat het ook in de, in de volksmond de, de downloadboete wordt genoemd. En dat is Beelburg die verzamelde IP-adressen van downloaders tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018. Daarna klopt ze aan bij Zigo om de namen, adressen en woonplaatsen achter de IP-adressen te benaderen. De bemachtigen moet ik zeggen. Maar uh, Sido had iets van de groeten met je. Daar zijn we niet toe verplicht. Nou, een uh, rechter uh, die vond de motivatie van Dutch Filmworks onvoldoende. Want ja, dat IP-adres is leuk. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld een IP-adres. Jij ook waarschijnlijk. Maar uh, wie zegt dat jij hem gedownload hebt? Ik bedoel, ik ben niet de enige in huis die gebruik maakt van uh, het internet. En ook van dat IP-adres. Dus... Uh, ja, wie zegt dat jij hem gedownload hebt? Dus uh, ja, het is gelukkig gewoon afgewezen. En ook stelt de rechtbank de vraag of om beschikkingsvoorste van 150 euro overeenkomt met de schade die Dat Filmworks door illegale download heeft geleden. Nou, eh, volgens mij is het gewoon echt uh, fucking bullshit. Ik geloof er helemaal niks van. Want uh, laten we nou heel eerlijk zijn, hè? we downloaden allemaal illegaal. Hè? We downloaden ook allemaal illegale muziek. Nou ja, bijna allemaal. Jij waarschijnlijk niet, maar ik ook niet trouwens. Maar <laughs> ik krijg het allemaal. Maar in ieder geval, uh, ik weet niet of jij wel eens een, een, een echte artiest... dan heb ik het niet over een, een C-artiest, maar een A-artiest... Uh, of je je wel eens gezien hebt, die, uh, die geen geld hebt. Ja, ze wonen allemaal in een dikke villa met een zwembad. Ze hebben meer dan drie huizen, dikke auto's en een salaris. waar jij en ik alleen maar over kunnen dromen. Dus uh, ik heb iets van, het valt al best wel mee. Zie je, eens al, Want ik lul weer veel te veel. We gaan door met muziek, chocolate, puma en pepper and rice... met Together Forever en zometeen de Party Update...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 Radio Zandvoort. Mijn Mario Zandvoort. Dead and Snipe. Sophia Lloyd. Die ging Dane Brown met uh, Calling Out. Doen we de David Tang remix. Het is even tijd voor de party. Op tijd was het een leuke geweest. We gaan op deze zaterdagavond. Het is uh, de tweede zaterdag alweer. Het is vandaag 9 februari. En vanaf 11 uur ben je welkom in Escape in Amsterdam. Voor natuurlijk het weekendse feestje Brainwash. Nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zomer zo Remon dan wie die vanavond mee heeft genomen. Ik heb geen idee. Jongen het zo druk, gaat geen tijd om eventjes te mailen. dus eh, Je moet het gewoon doen met uh, de website escape.nl of gewoon naar de escape gaan. Rainwash is altijd een groot feest. Hè. En als we even voorbij uh, escape lopen, dan komen we bij Club R uit. Vanavond straight out of Damsko. W. Swain Alias. Dit begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website uh, air.nl met onder andere natuurlijke... Seven Alias Live, Mystery Guest, Breakfast, Changson... Darian Dandre, Go Neltje, Invictum en Mixer. En het is allemaal de bij Ashi Farero en MC Nevisable. Dat vanavond dus in Club R, Trade Out of Damsco, W, Sven Alias, Seven Alias moet ik zeggen, ik weet niet hoe we aan maar het lijkt erop, maar het is uh, Seven Alias? En, en nog een weekend speciaal in de Melkweg. Vanavond aan Girls, Ancore Girls Night Out moet ik zeggen. Het begint op de klok van middernacht tot vijf uur in de ochtend. Met onder andere Sharita, Lorena, die is live. Heavenly Changes, ook live. Zo, so, Juju komt erbij. Severus City en DJ Prime. En hosted by Marbo vanavond dus in de Melkweg. Het werkt een beetje encore. Vanavond Girls' Night Out. En als je dan toch in de Melkweg bent en je gaat naar een andere ingang, dan kom je bij je. Joost van Bellen. All night. Het begint ook rond klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. ...en voor meer op de website melkweg.nl maar natuurlijk Joost van Bellen, upstairs... ...en uh, ik weet niet of je nog mensen mee hebt genomen... ...maar hij draait vast niet alleen... ...alhoewel, hè, ik ga hem gewoon alleen draaien... <laughs> dat is je ook op meer denk ik... ...en uh, vanavond een heel groot megafeest... In, uh, ...in de Zigodans. ...vanavond Charlie Lauddoos en Mental Theo... ...25 uh, year anniversary... Die gasten bestaan 25 jaar. Ze zijn oud, ja. en uh, ja, het begint allemaal om 9 uur. Het is al begonnen dus en duurt tot 3 uur vannacht. Charlie Lauddo's Mental CEO, 25-year anniversary. En uh, ze hebben vanavond onder andere meegenomen Teaspoon, Nakatomi, Alice DJ, Dark Raver, June en DJ Jean komen voorbij. En ook Q Music is erbij met het Foute uur dj -t. Dus uh, vanavond in de Ziggo Dome. En voor meer informaat checken wonderfulyears.nl. Dat is de officiële website van Charlie Louddoos en Mental Theo. En als we wat dichter bij huis gaan kijken, komen we in Haarlem uit. Vanavond in de Stalker Animals en Stout in het Woud. Begint ook rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie zit de website clubstalker.nl. Met beneden Artie, David Otte en uh, WNTR. En uh, boven hip-hop en hiëtjes met DJ SM De jongen En Lex dat is dus vanavond in Club Stalker in Haarlem. In natuurlijk de Krom elleboogstegen. Gaan we door met muziek, want de avond is ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen Julian the Angel, maar eerst die Kevin McKay met The Way. Shining. CFM's antwoord in de Nightwalk. Dat was uh, DJ Mes. met Turn Asunder. En daarvoor rol je Julian de Angel met... Uh, we zijn met Lee Zad met Sun is Shining. En dat is natuurlijk weer een uitgemolken nummer. Het origineel vind ik fantastisch. Deze vond ik redelijk. Sun is Shining van natuurlijk niemand minder dan Bob Marley. Alleen dit keer in, het, uh, in, de, in de remixversie van uh, Julian de Angel en Lee Zad. Het is even tijd voor de 10 beste plaatsen van het dansvoet. Welke plaatsen zijn er erg populair? En welke kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen? Hier in Zandvoort, Haarlem of Amsterdam of waar dan ook. Deze week op 10, Duty Sound. You've Got to Love, de remixes van Angelo Ferreira. Op 9, Start the Party. Kevin McKay, I Feel Love, de Kevin McKay remix. Op 8, Jack Back, het remix van Ofaya met uh, It Happens Sometimes. Op 7, Ofaya, helemaal in een eentje met Pushboy. Clubmix op 6. Nathaniel My Sugar Hill met Comeva. En op 5. Jack Back. It Happened Sometimes. En dan in de David Pang Extended. Op 4. DJ Sneak. Met Back and Forth. De K.E. Original Mix. En op 3. Deze week. Vetboost Slim Met de Purple Disco. En Machine Extended Remix. Met Praise You. En op 2. Deze week. Sophia Lloyd. En Dame Brown. Heb je het straks gehoord. Hè? Met uh, Calling Out. De David Pang Remix. En deze week nog steeds op 1. Darlo is. En je met Space and Time. We doen nu hier op CFM Zandvoort in de Nijkwacht, de nummer 1 in de 10-bovenbeste plaat van de belvloer. Uh, junk and Spook but You Are Gone. Daarvoor de nummer 1 met de 10 boven. Beste plaats van dans deze week op nummer 1. Dario Diatis met doe. Met Space and Time, de nummer 1 in de Nightwalk 10. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen het nieuws. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global Housewives. En straks in de derde uurt vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. Maar voor nu nog even muziek. Misschien nog zometeen Farrick Dawn die Silas en Doop met This Feeling. Ik zeg tot zometeen na de break.